12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. PAUS roept jongeren op om te strijden voor een betere samenleving. Gewonden na instorten Franse feesttent. En douane neemt minder namaakartikelen in beslag. Vanmiddag wordt het geleidelijk vooral in het westen zonniger... terwijl in het zuidoosten en oosten nog een enkele bui kan vallen. Het is 22 tot 25 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en valt er slechts een enkele bui... en het wordt dan een graad of 24. In Rio de Janeiro is de laatste dag van de Wereldjongerendagen aangebroken. De officiële afsluiting begint over drie uur op het strand van Copacabana. Wilfred Kemp is presentator van de RKK en hij is in Rio. Wilfred, het is nog vroeg daar. Uh, zijn ze al op, de meeste pelgrims? Ja, maar het is zeven uh, uur hier... Ja. Uh, uh, yeah. Het is zeven uur hier in de morgen. Uh, de zon komt net op over de Copacabana. En die jongeren die. Nou het begint een beetje zo te. Er zijn een paar die altijd wel een beetje uh, wakker zijn. Je ziet een gitaartje, mensen die een beetje gitaar spelen. Wat zingen die jongeren? Maar de meesten die liggen nog uh, een beetje te, uh, te slapen. Op het strand. En worden dus wakker onder de mooie zon. Ja, ja op het strand. Dat is uh, bijna een droom. Um, en hoe is de sfeer? Ja, de sfeer is goed. Daar verbazen de Brazilianen zichzelf ook over. Uh, want ze zijn wel gewend. is zelf wat we meningen op het strand. Oud en nieuw zijn er ook zo'n 2 miljoen. Maar dan leidt het toch altijd tot onrust tot gevechten. Maar er zijn heel veel mensen dronken. En hier, ja, er hangt een hele gemoedelijke sfeer. Dus, uh, nou ja, een beetje uh, zingende jongeren. Uh, iedereen is vrienden tegen elkaar. Deelt alles met elkaar. Uh, nee, dus het gaat eigenlijk uh, het gaat heel goed. En begrijpen jullie dat er nog veel liggen te slapen? Want uh, er werd een waken gehouden vannacht. Uh, het is dus laat geworden. En de paus deed een oproep... Laten we daar even naar luisteren. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patien adelante. Construyan un mundo mejor. Un mundo de hermanos. Un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguen adelante siempre.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 Wij zijn zelf de geschiedenis. Jullie zijn de geschiedenis. Als wij een andere toekomst willen, dan kunnen wij dan met elkaar uh, aanbouwen. Dat is een soort mantra wat hier al de dagen doorgaat. Ook toen jullie bezoek bracht aan de van Had je ook gezien van jullie jongeren, jullie hebben een heel goed instinct voor ongerechtigheid. Koesteren dat instinct. Laat je niet uh, uh, zeg maar murf maken door corruptie. Vechten tegen wij staan aan jullie kant. En dat leek een beetje een solidariteitsverklaring met de jonge demonstranten hier. Die ook vechten demonstreren tegen corruptie. En hoe reageerden ze erop? Heel enthousiast. Maar ze leeg keer overal enthousiast op hoor, dus ja. dat zegt nog niet zoveel. Maar het is wel, het is wel, hij spreekt ze wel heel direct aan. Het is geen theoretisch mooi betoog wat, wat de vorige paus had. Hij kijkt ze aan uh, en hij, het is, mensen hebben het gevoel, mooi ook hier, dat, dat ze het gevoel hebben dat de paus echt tegen hen persoonlijk uh, praat. Uh, ze, jullie zitten nu op het strand, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling hè? Nee.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 strand. Maar je begrijpt dat de jongeren daar geen enkel probleem mee hebben. Die, uh, die vinden die het, fantastisch. het wel goed. Ja. Die zijn de veel liever hier dan daar. Uh, over drie uur begint dan de, de afsluitende Eugristie-viering. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, het wordt een beetje een wedstrijd van de PAUS uh, met uh, Rod Stewart en de Rolling Stones. Um, uh, de, de, de, die hebben de zeg maar de recordaantallen van de mensen hier op het, uh, op het front. Uh, dus de Rolling Stones was anderhalf miljoen in 2006. Dat record heeft hij gebroken gisteravond, waren er al 2 miljoen. Uh, Rod Stewart, 1996, dat, 1994 waren er 3,5 miljoen. Nou, dat is de vraag of hij dat gaat halen. Ik denk 2,5 gaat hij wel halen, Drie misschien ook. 3,5 weet niet. Maar het wordt een groot spektakel, een groot feest en iedereen is er klaar voor. We gaan het horen van je en we gaan het ook zien vooral. Vanaf half drie zendt de RKK de viering uit om Nederland 2. Dankjewel, Wilfred Kemp van de RKK. Noodweer heeft de afgelopen nacht opnieuw voor grote overlast gezorgd in Frankrijk. In de stad Jeanville in het Noord-Franse Ardennen raakten 30 mensen gewond... toen de feesttent waar ze onder zaten werd getroffen door een ongekende windstoot. Correspondent Frank Renaud.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 Ronald Brom van SNB React, een organisatie die strijdt tegen namaakartikelen. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, dat klinkt als goed nieuws, maar is dat ook zo? Nou, nee, niet echt. Wij uh, wij zien eigenlijk dat er uh, ja de, de handel in namaak die, uh, die gaat gewoon door. En uh, op dezelfde voet als dat in het vrede gebeurde. Het is, het is wel zo dat het uh, anders gaat dan dat het altijd ging. En om wat voor manier gaat het dan anders? En uh, er worden min worden grote partijen via de douane aangeboden. Het gaat meer via postzendingen. En die controles in postzendingen moet die, die verbeterd worden. En daar ligt het eigenlijk aan. Hè. Dus de, de mensen die kopen, de consument die koopt via webshops, vaak namaak webshops, Kopen ze uh, nepproducten, worden via de post uh, naar. Uh, naar Nederland en uh, waar dan ook uh, verstuurd. En vervolgens, uh, ja, vervolgens zien we veel minder intercepties eigenlijk. En dat maakt het ook wel voor de douane moeilijker, lijkt mij, als het kleinere partijen zijn? Ja, dat is zeker moeilijker. Dat is voor de douane wat lastiger, uh, omdat je dan natuurlijk uh, achter hele kleine partijtjes aan moet. En uh, voor de merkhouders, ja, die. ...ook wat aardelend om er tegen op te treden. Dus het is een, een wisselwerking waardoor er veel minder... ...in Nederland althans veel minder uh, producten worden aangehouden. Wat zou moeten gebeuren? Ja, wij denken, we hebben dat ook zo voorgesteld... ...dat, uh, dat er een veel intensievere samenwerking moet komen met die merkhouders... ...zodat de controles en de inschakeling van de merkhouders van, van React... Van, van, ...wij treden op namens die merkhouders... In een heel vroeg stadium, echt aan de grens. Zodat we aan de grens al eh, bij de inklaring van de producten kunnen we eh, interveneren. Zeggen dat het namaak is, de verwerking van die namaak. Zodat de douane veel minder werk heeft en ook niet hoe ze aarzelen is iets vals of, of niet. Daar, daar krijgen ze dan gelijk ondersteuning bij. Dank u wel. Ja. Ja. ja, Ronald Bron van SNB React.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 In het Limburgse natuurgebied Kempenbroek zijn moerasplanten teruggekeerd... die daar vroeger groeiden. Ze zijn de afgelopen week ontdekt. en Het gaat om moeras, pilvaren, egelboterbloem, hazenzeggen... echte koekoeksbloem en drijvend fonteinkruid. Ze groeien in een gebied dat tot voor kort bestond uit landbouwgrond. De grond is hersteld door verschillende natuurorganisaties. Wat ik heel bijzonder vind, dat zijn pilvaren en moerashertskooi. Uh, het zijn niet de, de moeders mooiste, ook niet de grootste planten. Maar het zijn uh, ja, hele kenmerkende planten voor een beetje voedselarme moerassen. En uh, ja, wat ik heel bijzonder vind, is dat die zaadjes dus blijkbaar decennia lang onder de grond uh, kiemkrachtig blijven. En nu is het gebied weer uh, nat is geworden, bloeien ze weer. Goed. PSV had een oude bekende terug. Yoo-sung Park keert terug naar Eindhoven. De laatste formaliteiten voor de transfer moeten nog worden afgehandeld, maar dan tekent de 32-jarige Koreaan een contract bij PSV. Park speelde tussen 2003 en 2005 ook al voor PSV en daarna ging hij naar Manchester United. Het afgelopen seizoen was Park actief bij Queens Park Rangers, waarmee hij degradeerde uit de Engelse Premier League. Ajax heeft de eerste prijs van het seizoen, de Johan Cruijffschaal, gewonnen. De ploeg van trainer Frank de Boer was na verlenging met 3-2 te sterk voor bekerwinnaar AZ. AZ-Ajax maakte een 2-0 achterstand goed en daarmee was het een zware avond voor de Amsterdammers. Aanvoerder van Ajax en matchwinnaar Sim de Jong. Ik denk dat we de eerste helft uh, redelijk begonnen, alleen op een gegeven moment iets te laag tempo speelden. En de tweede helft denk ik dat we ja, na die goal eigenlijk uh, vergeten te voetballen even moeilijk krijgen en ook op 2-0 ko komen. En ja, ik denk dat we veerkracht hebben getoond door terug te komen, maar uh, ja, dat moet toch beter. En in Duitsland werd er ook gevoetbald om de Supercup Borussia Dortmund won. Dortmund versloeg met 4-2 landskampioen en Champions League winnaar Bayern München. Vooral Bayern scoorde Arjen Robben twee keer, maar dat mocht dus niet baten voor de ploeg van de nieuwe trainer Pep Guardiola. Het WK BMX in Auckland is teleurstellend verlopen voor de Nederlandse ploeg. Alleen Martijn Jaspers hield de Nederlandse eer nog hoog met een vierde plaats. De rest van de ploeg met toppers als Jelle van Gorkum en Twan van Gent... werd vroegtijdig uitgeschakeld. Bondscoach Bas de Bever wijt de teleurstellende prestaties... aan de kleine overdekte baan in Auckland. Het feit dat na de eerste voorronde eigenlijk al uh, die of toppers... aan de kant zaten omdat ze... Nou ja, onderuit geleden of onderuit gekegeld werden door een ander. Dat zegt dan al voldoende over, uh, over het baantje. En goed, daardoor hebben wij uiteindelijk wel een vierde plek bij de elite weg weten slepen met meteen Jaspers. Maar onze usual suspects, die, uh, ja, die gaat ook uh, allemaal aan de kant naar een halve finale. Tennis dan. Robin Haasen speelt op dit moment in de finale van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gestaat. Tegenstander is Mikolaj Jusni. Edwin Peek volgt de wedstrijd. Hoe doet Haase het? Nou, het ging heel erg goed eigenlijk. Maar zojuist is de eerste set al naar de rus Mikael Juschny gegaan. Een reuze ervaren man, 31 jaar. Hij heeft al acht titels op zijn naam. Maar Robin Haase heeft toch ook al een heel mooi record wat betreft finalespelen. Hij stond al twee keer in een ATP-finale. Twee keer in Kietzbühel. En die wist hij ook twee keer te winnen. En nu dus zijn derde finale. Maar in de eerste set, ja, hij deed het eigenlijk wel goed. Zijn opslag liep ook heel erg goed. Uh, maar daarna vergeet hij dus eigenlijk door te drukken in de achtste game En uh, één misser kost hem uh, de breek. En de rust maakt het net uit. 6-3, de eerste set voor Mikel Jusni. Dankjewel, Edwin Peek. Bij de wereldkampioenschappen Zwemmen in Barcelona... hebben de Nederlandse vrouwen zich zojuist geplaatst... voor de finale van de 4x100 meter vrije slag. Nederland, regerend wereldkampioen... op dit onderdeel zwom in hun serie de derde tijd. In totaal gaan ze als zesde door. Finale is vanavond en dan zwemt in de Nederlandse ploeg ook Ranomi Kromowidjojo mee. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Paus roept jongeren op om te strijden voor een betere samenleving. Tientallen gewonden naar instorten Franse feesttent. En douane neemt minder namaakartikelen in beslag. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De haal hier over de Ja, Dit is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. En ook vooruitkijken naar wat de komende dagen ons gaan brengen. Dit uurt de gast Peter van Brugge. Na 35 jaar neemt deze radioman Puursang afscheid van zijn omroep, de KRO... Hij wordt volgende maand 65 jaar en dan uh, gaat hij met pensioen. Maar ik neem aan, uh, Peter, hij zou liever met vakantie gaan. Om Henk Elsink en het mooie liedje maar eens te citeren. Nou, ik, ik wil wel even vakantie vieren maar en dan weer aan de slag. Goed. En straks, na het nieuws van één uur, Seffe Goossen... de man die het laatst, uh, meen ik, als trainer kampioen werd met PSV. Ja, zo zat dat. Als u vragen hebt aan onze gasten, dan uh, kunt u die stellen op deperstribune.nl. Twitter kan natuurlijk ook, hashtagperstribune. De rubriek Toppers is er... TV-deskundige Ron Vergouwen is aan deze zomer met Cassie terugkijken. Ja, de tv-ontwikkelingen zet je in een historisch perspectief. Waarover vandaag, Ron? Ja, komende maand start mediamagnaat Rupert Murdoch... met zijn nieuwe tv-kanaal Fox. Maar dat is niet voor het eerst dat hij het in Nederland probeert. Hij heeft het namelijk ooit eerder gedaan met Fox 8. Zometeen duik ik in het verleden van deze vergeten tv-zender. Onze vliegende kip Jules van der Wart, is er ook. Jules, waar ben jij? Ja, u hoort de vijver van Mark van Hintem. Er de vis in, maar daar gaat het vandaag niet om. Nee, we gaan het hebben over voetbal. Vanavond is hij analist bij Studio Voetbal, bij Jack Vergelder. En uh, we gaan het hebben over muziek, over zijn jukebox en zijn muziekkeuze. Dus uh, zometeen Mark van Hintem. U bent welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Peter van Brugge, fijn dat je er bent. Dank je. In, in een vertrouwde omgeving natuurlijk. Een mm -hmm. radiostudio die je als geen ander kent. Vanochtend was je op Radio 6 te horen. Wat maak je daar? Ik maak daar een, een, een programma... Um, met uh, heel veel jazzmuziek... en heel veel soulmuziek. Maar ook heel veel verhalen. Want dat is een beetje mijn tweede natuur. Ik vertel graag verhalen. Echte programma maken dus? Ja. ja. En dus... Ik, ik zoek ook altijd een decor voor mijn, voor mijn uitzendingen. En dat is ditmaal een hotel. Hotel Radio City. En het ligt dan... In stadje Radio City. Geef eens een beeld, want je draait muziek. Wat draaide je vanochtend? noemen ze een nummer waarvan je denkt, dat, dat vond ik mooi en dat liet ik horen. Nou moet ik je eerlijk zeggen dat ik alweer een andere uitzending heb gemonteerd daarna. Ah. Dus het is alweer een beetje naar achteren gezakt. Maar onder andere Clouds Across the Moon met het verhaal van een astronaut die ooit in de drukke tijd van de lanceringen... toen ze wel eens een keer een lancering over het hoofd zagen... Uh, verloren is geraakt en die we nu gaan uh, opzoeken. We zoeken contact met Willy, uh, uh, Willy Huisman. En die, uh, die laat dan een beeld horen van iemand die alleen maar zegt... ik voel me zo alleen. En dat bedenk jij? Ja. Dat is uh, elke week... Uh, uh, uh, een hele bevalling neem ik aan... Dat, het ja. bewerkelijk programma. Ja, zeker. Je moet continu dingen verzinnen. Maar dat doe ik eigenlijk al wel al die 35 jaar. Ja. Voel jij je thuis op Radio 6? Ja, ik vind het prima zender. Ik, ik mag daar zelf mijn muziek uitzoeken. Ik voel me prettig in de omgeving van die muziek. En uh, ja, ik, nee, ik maak daar graag programma's. Ja. En dan word je 65, Peter. Gefeliciteerd. Dank je wel en toch het moment ook om afscheid te moeten nemen. Ja, dat zei de caro directie ook, gefeliciteerd. En u bent ontslagen. Ja, en wat zei jij toen? Is dat vanwege mijn leeftijd? Of heb ik iets anders verkeerds gedaan? Maar dat is niet aan te tonen blijkbaar. Nee, dat, nee. dat gaat van zo. En hoe erg vind je dat? Nee, ja, aan de ene kant denk ik van... Uh, ik heb dit al 35 jaar gedaan en dan ineens niet. Is dat een zwart gat? Of werk je continu met die druk in je rug... en is dat nu even ontspannen? Dus het is heel dubbel. Aan de ene kant onwennig... aan de andere kant uh, allerlei nieuwe mogelijkheden. Ja, maar jouw collega Frits Spits stopt op Radio 2... en krijgt een programma op Radio 1. gaat om ja. taal, meen ik, ja, eh, binnenkort. Ja, klopt. Ja. klopt. Dus uh, ja, zijn, zijn alle monniken wel gelijk? Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet, inderdaad. Nee. Dat... Uh, uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet dat hij dat gaat doen... En ik had ook nog best uh, een jaartje of twee door willen werken. Maar ik weet ook dat alle omroepen te maken krijgen met uh, zware bezuinigingen. En dat ik niet een van de goedkoopste krachten ben. Nee. Dus ik snap het ook alweer. In nou. jouw kracht, je gaf het net uh, in feite zelf al aan... zonder het uh, al dus te benoemen, is beelden te vertellen. Wanneer kwam je erachter uh, dat dat de manier van werken moest zijn voor jou? Dat gaat geleidelijk. In eerste instantie begin je met korte verhalen schrijven. En dan ontdek je die, dat, die, die stelregel, dat motto... als je verhalen schrijft, dan kun je laten gebeuren wat je wilt dat er gebeurt. Dan maak je de overstap. Ik ben een tijdje journalist geweest voor onder andere De Haagse Post. Dan maak je de overstap naar radio. En dan kom je erachter. Als je schrijft, kun je laten gebeuren wat je wilt dat er gebeurt. Maar als je radio maakt, kun je het ook nog eens laten horen. Met klanken, met achtergrondgeluiden, met muziek. Ja, dat is in feite het oude hoorspel uh, in, een, in een heel modern jasje. Ja, Met muziek ze, natuurlijk. Er zat natuurlijk ook wel een disjockey-element in. Ja. Veel muziek. Er zat ook wel een element in van informatie geven. Dus het was niet alleen een hoorspel, maar ik, ik, het hielp wel steeds. Ja, maar je zei net zo, even tussen neus en lippen door... ja, ik werkte ook uh, bij de Haagse Post. Ik schreef en toen kwam ik bij de radio. Maar... Uh, uh, ik vroeg me wel af, waarom heb je die overstap dan uh, uh, gemaakt... van schrijven naar vertellen op de radio? Omdat ik... Het heeft een tijdje overlapt. En toen kwam ik erachter dat ik bij de radio hetzelfde kon doen... als bij uh, Bladen als de Haagse Post... Alleen daar kwam dan dus die klank bij ja. en daar kwam die muziek bij. Maar dus schrijven voor, voor de Haagse Post is anders dan schrijven uh, ja. of, of bijten nee, aan ja, de tekst was, voor de radio. Was, Omdat die tekst anders wordt, die moet, want die, die hoor je één keer en dan dat, ja, een leestekst is altijd anders. Dat klopt. Uh, ik maakte bij de Haagse Post natuurlijk journalistiek, hoewel ik daar ook wel fantasieelementen soms in verwerkte. En bij de radio werd dat wat meer fantasie en uh, wat minder journalistiek. Dat is het verschil een beetje geweest. Ja. Heb je ook de grote uh, der aarde uit de popmuziek mogen interviewen? Ja, ik zou zeggen, noem er een. Ik heb hem gesproken. Nou, noem jij er eens een. Brian Ferry sprak ik elk jaar. En dan zijn het geen interviews van een kwartier, maar van anderhalf uur. Uh, alle Beatles, behalve John Lennon. Um, Cat Stevens. Uh, Linda Ronstedt. Uh, ja, ja, Lou Reed, meen ik ook een, nog, hè? Lou Reed heb ik gelogeerd. Echt waar? Ja. Dacht, hoe gaat zoiets dan? Ik bedoel, je vraagt een interview met Lou Reed aan. Die denkt, ja, hoe is... Uh, hè, enzovoort. Dat ging, ja, ging heel raar. Ik zat met hem te praten. En toen ging het over politiek. En toen zei ik tegen hem... Um, een, een democratie is een land waar een, uh, een democraat aan het hoofd staat. En, uh, maar in feite is hetzelfde als een dictatoriaal regime waar een manipulator aan het hoofd staat. Want in een democratie neigt zo'n premier ook vaak naar manipulatie. Dus het verschil is iets minder klein dan je zou denken. Nou ja, de controle is misschien wat scherper. Die is wat scherper, ja. Dan heb je een interview met Lou Reed. Maar hoe krijg je het voor elkaar om daar ook nog uh, te gast te zijn uh, in de overnachting? Nou, toen, hij, hij vond dat zo'n mooie uitspraak. Hij zei dat zou elk kind boven zijn bed moeten hebben... En uh, dan is de sfeer zo gesmolten dat hij zei... ik ga binnenkort in Wielster, in Noord-Duitsland, een plaat afmixen. En heb jij zin om daar drie dagen te komen logeren? Nou, dat hebben we toen gedaan. Ja. Ik en een fotograaf. Zo gaat dat. Ja. Ja. Ja. Peter, we maken een overzicht altijd van uh, de gast. Een audiocollage, iemands carrière. Dit is uw leven. Hallo, guppies. Het, het verschil tussen horen en luisteren, dat is... Ga je maar vast verheugen op weer zo'n wervelende show uit de studio's van. Het is van Als jij eens wist welke artiesten vandaag weer in onze wachtkamer zitten. Het is dan hoefde jij je zeker niet af te vragen. Is er nog hoop? Van 6 tot 9. Mijn naam is Janneke Kooijmans en dit is Peter van Brugge. Ja, en Janneke Kooijmans heeft zojuist koffie gehaald. Alleen. Bro, ja. Zelf. seconden. een betaalautomaat? Een betaalautomaat, dat is een... Uh, oh, ja. Manier, oh, ja, dan zeg ik... Uh, is een is het <laughs> Van Bruggen, Roet Waar is Jan? Die zou toch ook hier zijn? Ik begrijp dat u zich ongerust maakt over Jan, maar dat is niet nodig. Ik heb het vermoeden dat de heer de Boer de laatste weken nogal in de war was. Nou, hij was wel stil. Zijn huwelijk was op de klippen gelopen. Hij is in het afgelopen jaar gescheiden en hij zou ook niet terugkeren naar zijn huis in Nederland. Ja, en hij verwachtte toch ook dat hij ontslagen zou worden bij de busmaatschappij? Peter van Brugge met Weekend in Radio City. Welkom op Radio 6. KRO Radio 6. Stevie Wonder zoekt juist zijn muzikale authenticiteit. En is de andere kant op geweest, naar New York zal de verloren weer terugkeren bij wat ooit zijn muzikale thuishonk was. Maar ze zullen hem nauwelijks meer herkennen. Time... volgens horen we geloof ik Peter Weeshuis van de hits... Ja. en Sjaan Kooijmans, Radio 3. Hebben jullie wel samen gedaan, hè? He? Heel, ja. heel veel jaren. Ja, een, een jaar of vijf, zes. Zo lang, ja. Ja. Zeg maar dat is ook uniek eigenlijk, hè? Dat je zo met z'n tweeën zo'n symbiose kunt uh, vormen. Ja, want het is het enige programma waarbij ik met iemand samen gewerkt heb... en waarbij ik live gewerkt heb. Is het moeilijk om met jou samen te werken? Nee, nee, dat geloof ik niet. Ik denk een hele makkelijke jongen. Maar ik heb altijd de voorkeur gegeven aan uh, in mijn eentje werken... om die hoorspelen te maken. Ja. En, maar dit was uh, een uitzonderlijke situatie. Want vanaf het eerste moment uh, konden we het zo goed vinden... dat uh, we waren van zes uur ochtends tot zes uur s'avonds... Uh, nou, op ho hoorsafstand van elkaar continu in gesprek. We zeiden na een jaar al, nou, we hebben meer met elkaar gepraat... dan gemiddelde Nederlanders in ja. een heel, heel huwelijk. En dat ging goed. Uiteindelijk konden we zelfs gedachten lezen met elkaar. Het is ongelooflijk. Dus dat is voor een duo presentatie ja. ook ja, handig. Ja, zeker. Natuurlijk. Nou, absoluut. En de Breakfast Club natuurlijk, het spelletje Zeg eens, uh. uh dat zijn ja. allemaal uit uitvindingen uh, van jullie. Roet du Soleil, het, het zomerprogramma op Radio ja. 2 van de KRO. En dan uh, Weekend uh, Radio City, uh, Radio 6... Als je uit dat hele palet een keuze zou moeten maken... wat zou je morgen graag weer eens doen? Roedersjulei. Waarom? Dat was het, A, het ingewikkeldste programma. En het was de grootste illusie. Want ik reisde met 30 man en uh, hostes Platina en chauffeur Jan de Boer... door Zweden, door Frankrijk, door Tsjechië, door Rusland. Maar ik zat gewoon thuis. Dat is allemaal imaginair. Allemaal imaginair. Allemaal monteren van geluidjes... Binnen in een bus en geluidjes dat je naar buiten loopt. Ja. En hoe hou je zo'n uh, verhaal spannend? Want je moet de luisteraars meenemen ja, in dat verhaal. Dus je vraagt heel wat van oren hè, om te blijven luisteren. Het is een Volgende. boek schrijven. Ja. Dus je begint aan het begin van die negen afleveringen, begin je gewoon aan een draaiboek. En als dat af is, dan heb je echt een, een boek van a 4tjes Nou, ik denk een 120 a 4tjes Dan nog wel meer. Ja. 150. En dat in, uh, in geluid. Ja, en daarin kun je dus die spanningsboog Zeker, maken en een verhaal maken. En vroeg me af, kan er ook gewoon een kaft omheen? Kun je het uitgeven? Nee, het is echt een scenario. Ja. Het, is geen, het is geen roman. Uh, dus het leest niet als, als, een, als een verhaal. Ook niet als je het uh, bij wijze van spreken uh, gaat herschrijven om het dat in te dat, ja, dat zou kunnen zou, natuurlijk. Dat zou wel kunnen, ja. ja. Nog even naar jouw nieuws van deze week, want dat is ook belangrijk. Mm -hmm. wat, uh, wat viel jou op? Uh, uiteraard wat er in Egypte is gebeurd, wat ik verschrikkelijk vind. Uh, hoe, hoe een leger zich toch... Nogal in de war gedraagt en daardoor voor enorme ravage zorgt. Aan de andere kant veel minder, uh, veel onschuldiger uh, onze weersituatie. Warm. Waarbij, ja, maar waarbij meteen iedereen, vooral de overheid, compleet in de. of de meteorologische instituten, compleet in de stress en de hysterie schieten. En allerlei rapporten gaan, gaan de hitteplannen en de bliksembrochures. Nou, die zijn er niet geweest, maar. Uh, ja, dat geldt bij alles. Hè. Eén dag sneeuw en we gaan ons afvragen wanneer komt nou die Elstedentocht. Eén koningslied en heel Nederland valt over elkaar heen. Ik vind dat we de laatste tijd nogal hysterisch zijn geworden. Ja, je kunt niet zeggen gelukkig is het land dat zich daarmee bezighoudt. Op uh, onder verwijzing naar wat er in een ander land als Egypte kan gebeuren. Ik bedoel, in deze democratie maken we ons dus blijkbaar daar druk. Ja, maar het is wel heel, heel, heel, heel hevig druk over ja. ook heel onbelangrijke onderwerpen. Ja. Ja, dat vind ik toch wel dat vind, Ja, dat is waar. Dus uh, dat is jouw nieuws van deze week. Als u vragen hebt aan Peter van Brugge... stel ze gerust. Deperstribune.nl Twitter kan natuurlijk altijd. Hashtag Perstribune. De Perstribune. Een paar zaken die opvielen... In het medianieuws deze week. Heel Holland bakt, niet alleen Holland, maar heel Nederland... kijk de afgelopen weken naar dit uh, succesvolle Max-bakprogramma. Afgelopen woensdag de ontknoping. Wie zou zich de beste amateurbakker van Nederland mogen noemen? Bakbeest Evert, uh, Narcis, het bakwondertje... of uh, toch Rutger de geboren pâtissier? 1,2 miljoen mensen zagen dat de jury voor Rut koos. Op Radio 5 liet hij de luisteraars achter met de ultieme tip. Ik zou zeggen, ga gewoon vooral proberen. Het is zo leuk in de keuken om dingen te bakken. Zoek een recept uit. Begin met een basisrecept. Mm -hmm. En ga het gewoon doen. En Lukt het de eerste keer niet, probeer het nog een keer. En zet het over wat lager. Doe het wat langer erin. Gewoon proberen, want alleen daardoor kom je er, zeg maar. Kun jij iets met zo'n tip? Ja, daar kan ik hysterisch, hysterisch van worden. Ik vind het een hartstikke leuk programma. Echt waar? Ja. Ik hou wel van koken, niet voor, bak heb ik nooit gedaan. Maar ik snap niet hoe, hoe uh, zo'n programma in zo'n zo zo tent, zo'n partytent... hoe dat zo'n succes kan worden. Ja, wat zou dat wezen? Het is Martine Bell denk ik, voor deel. Het is ook de, de goedwillende en leuke uh, deelnemers aan het programma. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Nou, Ik vroeg me vooral af, hoe kunnen we tijdens deze hitte... Uh, ja. Uh, uh, ja. Kijken naar een programma Heel Holland Bak, terwijl je denkt... Van, nou ik ga lekker naar buiten, ik ga op een uh, terrasje lekker barbecue, zitten. Ik ga lekker barbecue boven het Wij We zeggen dus jongens, uh, Heel Holland bakt. we moeten naar binnen. Ja, ja dat is, is het. He? Ja. is niet uit te leggen. Nee. Niet uit te leggen. Het gaat weer beginnen, zomergasten, Wilfried de Jong... Interviewt zes weken lang op zondagavond mensen als uh, oud-politicus Wouter Bos, cabaretier Hans Steeuwen. En uh, ondanks dat alles is eindredacteur Peter van Inge niet blij. Waarom? Op radio 1 zendt de NOS sinds kort dit uit: Sportzomergast. Foppen de Haan. Uitzicht op het water in Friesland. Als ik naar rechts kijk, zie ik de Friese vlag wapperen in de wind. De zon komt nog een beetje door de wolken. Foppe de Haan. Volgens Van Inge heeft de NOS de titel de opzet van het programma, quote, gepikt. Van Inge vindt het leuk dat Zomergast als voorbeeld dient voor... maar hij vindt dat de NOS te ver gaat in deze zaak. Wat, wat vind jij, Peter, met jouw uh, gevoelige oren voor zeker muziek? Ik, ik, en ja, ik had die link nog niet gelegd. Maar wat me wel opvalt is dat uh, Zomergast zo'n bedaagd programma was altijd. Zo'n zo keurig programma. En dat het nu met Wilfried de Jong en de eerste gast... meteen behoorlijk uh, brutaal aan het worden is. Ja. Ja, het met is hele, hele vreemde vooraankondigingen. Vind je het ook spannend? Het liefdesleven van Truus Hanenheim, toch? Ja, dat is heel spannend. Ja. Ja. Dus ben je wel een kijker naar het programma? Ja, ja? heel graag. Het ja. is een heerlijke slow televisie, hè? Ik hou, ik hou van marathonprogramma's. Ja. Marathon-interviews van de VBRO. Ja. Fantastisch. Zou je het zelf willen doen? Heel lang interview maken met iemand? Oh, sowieso. Ik heb, ik heb altijd heel... geïnterviewd. Dus, ja, ja. Maar lang. Heel lang, hè? Dat je zegt van... Nou, ja. Ik deed interviews van drie à vier uur. Zo lang? Ja. Ik heb Wim Schippers heb ik een keer een week lang geïnterviewd. Een week lang? Eén week lang, van uh, negen tot uh, vier, s middags, aan een stuk door. Want ik dacht, die man die is altijd zo aan, aan het klooien en aan het, aan het dwars liggen. Ja. Ik moet hem proberen te temmen door hem gewoon langer te interviewen. En dan gewoon een, week, een werkweek lang. Je maakt er een uitputtingslag van? Ja, hebben we in keizer afgesproken en hebben we een week lang gedaan. Maar wat blijft daar uiteindelijk van over? Dat hij gewoon dat masker na een, een ochtendje wel laat vallen. Ja en hij dan gewoon normaal dingen gaat vertellen over zijn jeugd en wat dan ook. Groot-Brittannië haalt opgelucht adem. De nieuwe koninklijke aanwinst is geboren. Veel Britten vonden de aandacht die de BBC had... voor de geboorte van de kleine prins ietsje te overdreven... Bij de beep zoals de zender ook wordt genoemd... kwamen honderden klachten binnen. Een BBC-woordvoerder meent dat de uitzendingen goed in balans waren... en dat voor- en tegenstanders van de monarchie de ruimte krijgen. Is dat iets wat jou bezighoudt, Peter? Ik, is er Eindelijk iets, een kindje te... geboren? Ja er, ja, er is een klein keetje geboren in Willimpje. Nee, dat gaat, ja, gaat, gaat geheel helemaal. Ja, nou, dat was, uh, dat was spannend, hoor. Dat was live in het NOS-journaal, werd geschakeld. De baby kwam naar buiten in de armen. Ik zag het ook wel langskomen, gelukkige maar het was niet iets wat mijn uh, attentie nog steeds... De radio ook, uh, breaking news. Ja. Ja, weet ik, weet ik. Radio 1, nieuwszender. De Achterhoek viert uh, dit week einde zijn eigen feestje. Het festival De Zwarte Cross is in volle gang. 3FM zendt het uh, festival uit. Mannen met baarden, crossmotors, veel muziek. Dat is waar het om gaat tijdens De Zwarte Cross. Ben jij een evenementenbezoeker? Want je houdt van muziek, uh, festivals ook. Ik ben uh, te veel in mijn uh, popmuziek uh, recensente periode naar festivals en concerten gegaan. Heb je het helemaal afgeleerd? Op een gegeven moment gaat het je tegenstaan. Wat, waarom? Wat je zijn ook, er zijn ook mensen die blijven gaan. Hè? Blijven komen, ja. pingpop, die, ja. die kunnen niet vaak genoeg gaan. De nee, ik weer eens, ik Oerl. Ik hield ook altijd meer van muziek van de plaat dan, dan live. Ja. Ja. Ben jij ook een man die uh, met de top 40 in de hand werkte? gehad. Nee, die, die uh, het, het, het lijstje uh, nee. van dit is de populaire muziek. Nee, dat heb nooit mensen... in mijn handen gehad. Nee? Nee, interesseert me niet. Dat is een non-muzikale uh, aspect van muziek. Nou ja, dat het is de van... smaak van, van uh, de kopers. Ja, maar dat is dus een aspect voor marketeers, maar niet voor muziekliefhebbers. Ja, maar het, het is toch wat luisteraars willen horen? Hè? Ja, dus als je bij een heleboel luisteraars in de smaak wil vallen... moet je dat doen. Ja. Maar als je gewoon de muziek wil draaien die, die jou interesseert... Ja. en die je graag aan mensen wilt laten horen... en je verzamelt dan een soort vrienden om je heen... die dezelfde smaak hebben als jij... dan ben je ook klaar. Ja, ja dan ben je klaar, maar dat kan lang duren natuurlijk. En ja. je wordt vaak afgerekend uh, op, bij programma's op uh, het aantal luisteraars. Ja. Nou ja. Is het een hard gevecht, neem ik aan... Bij het Weeshuis hadden wij een marktaandeel... dat even groot is als nu alle publieke zenders samen. Ja. Ja, ja andere tijden. Hè? Andere tijd, ja. maar toch behoorlijk veel. Ja, maar marktaandeel is niet iets waar jij ooit uh, je druk om hebt gemaakt. In die tijd moest je dat wel. Ja, op Radio 3 zeker hè? Ja, Ja, moest je dat wel. Want jouw opvolger Edwin Evers, ja, die kan ook overleven... omdat hij natuurlijk ja. het marktaandeel had. Hè? Maar we hadden met de Blik ook wel hoger. Oh, ja, natuurlijk. 16, ja. 16 procent op een gegeven moment hadden ik me. Ja. Dus er was ook wel veel, maar het, het heeft nooit. Er was wel de druk in je rug, maar ik vond het nooit het belangrijkste. Nee. Maar je bent er ook niet op afgerekend? Door nee, je baas? Nee, nee, nee. Nee, hoor. En nu op Radio 6, Radio City? Hoeveel overlast trekt dat doorgaans? Tien tot 15.000. En wat, ben je daar dan blij mee? Of zeg je ja, dat, dat liever dubbel? Ja, logisch liever dubbel? Maar... Ik, ik vind 15.000 mensen een heleboel. Ja. Als je die in de zaal bij elkaar zet. Ja, dat is waar. En, en ik doe het daar dus niet echt voor. Nee. Ik wil een mooi programma maken. En de mensen die daarvoor elke week inschakelen, dat is dan prima. Ja. En die mensen, ja, die, die horen bij jou, hè? want die weten, ja. die weten jou ja. te vinden natuurlijk. Ja. Dus laten we zeggen, de motivatie om daarvoor te werken is, is extra. Maar het is ook, ik, ik stel je even een markt voor en iemand die gaat naar een mensen op de markt toe en zegt: wat zou jij willen horen? En wat wil je horen, wat ik zeg, wat mijn mening is? Dan ga ik dat allemaal doen. Ja, ja. Zo iemand ben ik niet. Dus ik maak gewoon wat ik zelf mooi vind. En dan kijk ik wel wat zich om me heen verzamelt. Zometeen meer van Peter van Brugge. Horen we ook Ron van Gouwen. Nu uh, met zijn zomerse versie van Kastie kijken. Maar natuurlijk ook aandacht voor. Hij vangt ook deze zomer de mooiste sportverhalen. De vliegende Kip. De vliegende Kip, Jules van der Wart. ik het Nou, is Ja, goof het uh, voordat je het niet wist. Dit is uh, Elvis Presley. En ik sta naast Mark van Hintum en hij weet alles van muziek. Ik zie je zo woerlietzer. En dit is Elvis, maar welk nummer is het? Dit is Polk Salad Annie. Ja, hier moet je echt een insider zijn om deze te kennen. Ja, hiervan ga jij uit je dak. Ja, dit vind ik geweldig. Hier zit alles in. Uh, hij zingt die over, uh, over het zuiden, hoe ze daar werkte uh, En dan uh, over een vrouw die werkt op het land. Prachtig. Wat doet muziek met jou? Oeh, ja, muziek is wel... Uh... iets zachter doen nu? Muziek is heel belangrijk in mijn leven. Uh, dat is een van mijn uh, grote hobby's eigenlijk. Ja, naast voetbal is het muziek. Je hebt hier een juwbox. Hij doet het even niet, maar dat maakt niet uit. Maar 78 toerenplaten, Bakkerliet. Welk is het mooiste? Want ik zie Peggy Lee. Ik zie Cliff Richard. Uh, Jerry Lee Lewis. Ja, dat is een hele goeie. <laughs> ik ben zelf uh, heel zuinig op Charlie Brown van de Coasters. Maar ook Chantilly Lees van de Big Bopper is uh, fantastisch. En uh, ja, ook een klassieke Great Balls of Fire. Jerry, uh, Jerry uh, Lee Lewis natuurlijk. Uh, King Creole, vind ik mooi, van Johnny, Johnny Worth. Die, uh, dat, dat, dat lied is natuurlijk uh, ook geïmiteerd nog later, door Elvis. I'm Walking, Sick van Vets Domino. Ja. Lucille van Little Richard. Uh, Peggy Sue Body Holly, wat je zei. Nou, ja, Venus, Paul Rich. Paul Rich, ja. ja, ja. Maar hoe kom jij? Want je, ja, jij, jij bent uh, 45? 46. 46. Maar hoe kom jij aan deze muziek? Ja. De, de voorliefde. Ja, ik denk uh, toch wel door mijn vader. Want uh, er was een echte rock roll vroeger. En die heeft me eigenlijk de liefde voor, voor rock'n'roll bijgebracht. En uh, ik heb deze jukebox op de kop kunnen tikken. Dat was iets waar ik al jaren naar. naar... Echte woerlietzer, hè? Echte woerlietzer. Hoe oud? 1946, ja. Kijk. een klassieker. En uh, ik zat uh, toevallig smiddags... Op dinsdagmiddag ging ik altijd naar de markt. Hier in Os met mijn vader en naar de kroeg. En uh, toen kwam iemand tegen en die zei uh, van... Ik heb nog een uh, jukebox te koop. En toen zijn we mee gaan kijken. man thuis, een, was een zonderling. Het deed in antiek. En... Plotseling eigenlijk tussen alle rotzooi zagen die woerlitsen staan. En die was in zo'n goede staat dat ik hem toen gekocht heb. Voor veel? Ja, dat was toen uh, een groot bedrag. Want ik heb hem al, uh, even kijken, ik heb hem nu zeker 18 jaar. En ik heb hem gekocht voor 20.000 gulden. Inclusief uh, de platen die erin zitten. Ik denk als hij in goede staat is... 25.000 euro nu? Ja, daar leeft hij zeker op. En hij heeft zich ook nog uh, vergist. Want uh, ook de platen. Ik heb een muziekbuibel gekocht in het Autotron Rosmalen. Waar dus uh, de, de prijs en de waarde van elke plaat in beschreven staat. En hier zitten platen in. Die zijn al per stuk 250 euro waard. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Hey Elvis is bijna klaar. Als je nog eens over muziek zou kunnen zeggen. Wat is dat dan? Mm, passie, liefde, emotie, alles. Met andere... Elvis is klaar nu. Dat is voetbal, hè? Daar gaan we twee uur over praten. Ja, gaan we ook doen. Ook heel belangrijk. <laughs> Peter, Peter van Brug, heb je iets met jukebox? Ik heb er een staan. De Woelitz uit 1956. Die eerste stereo. Gekocht in een café bij een caféveiling voor 350 gulden. Wat een En wat zit erin? Ja, daar zitten plaatjes in die ik er zelf in heb, heb gedaan in de, in de ja, jaren 80. Dus, uh, alleen hij draait iets te langzaam. Dus aan de ene kant kun je zeggen, de muziek gaat langer mee... maar het is ook wel een beetje jankend. Hm. Maar het mooie is, als zo'n Woelitzer, of zo'n Jukebox überhaupt... kapot gaat, het is een en al mechaniek. Dus als je logisch nadenkt, kun je hem zelf ook maken. Er zit geen elektronica in. Nee, maar ja, dan nog. Zelf, nou ja, het, ja. Je ziet een heleboel van die metalen scharniertjes en zo... en dan even nadenken en dan... Nou, heb jij een hekel aan Walt Stewart? Nee. Ach, maar uh, in, de, in de tune van... Ja, ik meen Weeshuis, Weeshuis van de Hits wordt gezongen... dat hij bij Dokkum is vermoord in 1972. Ja, dat is waar. Hoe kom je daarop? Dat was willekeurig. Dat was echt een willekeurig naam van dat moment. <laughs> ik heb nooit uh, een nekel aan hem gehad. Nou, tussen, want de titel is gevallen, Het Weeshuis al een paar keer... Het Weeshuis van de Hits. Uh, tussen 1981 en 1991 maakte jij dat uh, programma... draaide natuurlijk om muziek. MUZIEK ter klassieke muziek. De laatste vergaderresultaten van de commissie ter bevordering van het Groeten van Derden. De laatste roddels over het verdwijnen van Arie Boxbeugel uit Verona. En over de moord op Dan Johnson in Miami Vice. <laughs> zullen, wij, zullen wij na dit geintje nog één keer zeuren over die gedenkwaardige zomer. Die zomer waarin het toch heel even heel mooi weer is geweest. Moet je toegeven. Weet je het niet meer. Oh, dan zat jij net zeker even op de wc. Dat zou kunnen. Wat weeshuis betreft nog zes nachtjes slapen. Dan gaan wij ons zesde jaar in. Vijf jaar weeshuis. Vijf jaar deelden we lief en leed met jou. Vijf jaar maakten we radio vanuit het besef. Er moet iets meer zijn. Hier is morgen. Soms loop ik te denken wie ik ben. En waarom ik mijn papi en mama niet ken. Maar dan ga ik slapen. En ik denk aan jou. En ik weet. Daar sloot je het programma mee af, vaak, ja. Ja. met Morrison. Ja. Wie is Morrison? Altijd op zoek naar zijn mama, hè? Ja, ja, wees jongetje. Ja, wees jongetje. En dan, dan kwam ik bij artiesten als China Easton en dan moest ik zijn vraag stellen. Want dan konden zij daar een antwoord op geven en dan kon ik dat weer gebruiken. En dan was het aan het einde van het interview... omdat ze daarna niet meer uitgelachen raakten. Want dan zat er zo'n grote man. En die zei, are you my mommy? Ah. En dan uh, ja, moesten ze dus eerst heel erg lachen. En dan gaven ze dus een antwoord van no Morrison, I'm not your mommy. I'm, I'm the mommy of die en die. En zo kwam je, kreeg je toch een leuk verhaal. Ja, maar het blijft de vraag, wie is Morrison? Ja, wie is Morrison? Wie is Donald Duck? Wie gaat er schuil achter Donald Duck? Dat en, zouden we zo graag willen weten. Ja. Ten aanzien van Morrison. Maar daar komen we nooit achter. Nee, ga je het nooit onthullen? Ik denk dat je het hebt hand... wel eens gezegd. Ja, zo'n stripfiguur. Dat is het een beetje, een stripfiguur. Daar die, die moet je niet achter kijken. Want dan stel je nou voor dat ik zeg: het is nu een, een, een man van 35 en hij zit nu in de schoten en oude metalen. Dan, dan is toch dat figuurtje Morrison even gewoon weg. Ja, nou goed, dan hoef je dat niet te zeggen. Uh, maar dan zou je wel kunnen onthullen wie, uh, wie ten voorbeeld lag aan Morrison. Ja, dat kan ik wel vertellen. Aan zijn naam, althans. En dat was Sven Morrison. Omdat ik, die heb ik ook ontmoet. En die man, dat was zo'n agressieveling. Of zo, die was zo heet gebakerd. Uh, ik heb daar anderhalf uur een, een twistgesprek mee gehad. Alleen maar een twistgesprek. Elke vraag zei hij, waarom vraag je dat? Wat is er voor ons in vraag? En toen dat anderhalf uur ges lang gesprek afgelopen was... toen zei hij van, ga je hier nou iets mee doen? Dan wil ik het even terug horen. Dus nog eens anderhalf uur het hele gesprek gehoord. Toen zei hij, ik wil niet dat je het gebruikt. En toen ben ik naar de, de hotelkamer naar het raam gelopen. Ik heb dat om, er was stond op een ik heb Die cassette heb ik buiten het raam gehouden. En ik heb tegen hem gezegd, zeg het maar. Hij zegt, laat maar vallen. En ik zag daar aan de gracht zag ik mijn auto staan. Ik zei, nou, jammer dan. En ik laat het vallen. En ik loop zonder wat verder wat te zeggen. De camera af naar mijn auto. Pak die cassette op. En ben weggereden. Ja. En hij heeft zijn hotelkamer aan gruzelementen geslagen. Was hij dat, was, was een snuiver of zo? Was hij een nee, agressieve man? Een, een, een de ier. En, uh, nou ja, ik wil maar zeggen... Die man ja. was zo heetgebaker... En Morrison kon ook wel eens driftig zijn. Jawel, dus maar goed... Uh, ik kan me niet voorstellen dat uh, jouw Morrison... Uh, behalve met de naam geënt is... Uh, qua karakter op Morrison. Zoals jij nee, hem ken op de radio. Nee, maar Morrison is ook altijd ja. mijn lievelingszaak ja. geweest. Maar uh, nog één keer probeer ik het, Peter... Op wie uh, leek die Morrison? Uh, is er iemand in jouw omgeving uh, waarvan je kan zeggen, nou dat was hem? Voor een deel? Nee, het was hemzelf en hoe je hem hoorde praten. <laughs> ja. Nee, hij leek verder. Uh, eigenlijk nergens op. Maar dan nou wel vragen hoe het vandaag de dag met hem gaat, gewoon. Denk jij? Ik denk dat het net zo is. is ja, ontmoet je hem nog? Oh, eens? in de laatste ja. uitzending trouwens ga ik vertellen wat er in de afgelopen 22 jaar met hem gebeurd is. En die laatste uitzending is? Die is op 31. Uh, augustus en 1 september. Ach, dus dan weten wij... 1 september iets... met name, dan ga ik dat verhaal ontullen. De Breakfast Club. Op Radio 3 uh, er staat natuurlijk ook veel uh, geheugens, uh, uiteraard. De ochtendshow die jij presenteerde... Uh, al eerder gezegd met uh, Shanne Koymans, Je maakte echt met haar een, een gezellig ochtendprogramma. Een mooi programma. En dat was jij niet gewend, omdat je veel uh, solo werkte. En jullie zorgden in 1993 uh, voor uh, nogal wat ophef. Via de actie Ik ben woedend. Ik ben woedend. Een miljoen mensen zijn woedend. Het is tijd om naar Bonn te gaan. In speciaal voor de uitzending Omgebouwde Bussen... vertrok de Breakfast Club vanochtend vroeg vanuit Hilversum. Om de escorte van de Rijkspolitie werd de karavaan begeleid naar Duitsland. Drie weken geleden besloot de redactie van de Breakfast Club een actie te starten. Via briefkaarten konden luisteraars hun verbijstering uitspreken over de brutale moord op vijf Turkse vrouwen in Solingen. De presentatoren van Jouw Breakfast Club, Janne Kooijmans en Peter van Broek. Goedemorgen, het is 7 uur geweest en misschien ben jij net wakker geworden en denk je, wat klinken ze eigenaardig? Eigenlijk alsof ze niet alleen zijn. Nou, dat klopt. We zijn met drie bussen en een postauto met meer dan een miljoen briefkaarten op weg naar Bonn in Duitsland. We zijn zojuist vertrokken vanaf een parkeerplaats. We zitten nu bij Kullenborg en zojuist weer de A2 opgereden. 6 miljoen Kaarten met de tekst Ik ben woedend waren gratis beschikbaar gesteld. Normaal zeggen ze 10% is een hele mooie respons. Dat zou dus in dit geval 600.000 zijn geweest. Dus dit is een fantastische opbrengst. In Bonn werden de 1.117.043 kaarten overhandigd aan kabinetchef Friedrich Bol. Ik geloof het echt is richtig dat alle politisch verantwoordelijken in Duitsland en in Europa opgeroepen zijn de van geweld en vreemdenfeindelijkheid uh, trokken te De Duitse regering beloofde de Nederlandse reacties zeker te zullen bewaren. Acties, acties uh, op Radio 3. Ik ben woedend. Ja. ja. Ja, hoe kijk je daar nu op terug? Ja, als iets wat toch wel een heel groot succes is geweest. Zes miljoen kaarten? Nee, 1,1 miljoen uh, briefkaarten zijn er toen naar Bonn gebracht. Ja, naar aanleiding van... Uh, een krantenbericht. Pikt en... jullie de handschoen op? Ja. Er was een krantenbericht over... Een krantenbericht over vijf meisjes en vrouwen... die uh, in een brandend huis omgekomen zijn. En het huis was aangestoken door drie uh, extremistische jongeren. Ja, dacht, dit gaat dat was toen nog niet schering in de inslag. Ja, nu ook gelukkig nog niet zo erg. Maar het was toen ja. nog veel minder schering dan nu. En dan heb jij ooit zo'n moment gehad over dat je iets ziet in de krant uh, ja. de tele, dat je ja. denkt: nou ben ik even geen journalist, nou ga ik gewoon iets anders doen, nee. even uit die kantlijn treden. Nee, ik heb, ik heb in dat opzicht nooit actie gevoerd. Ik ja. heb heel veel ellende mogen moeten aankondigen uh, en uh, dat ook dapper gedaan uh, en zo mogelijk opgewekt. En als ik dan s'avonds de televisiebeelden zag, eerlijk en eerlijk, dan wende ik mij af. Want beelden zijn dan toch zo indringend dat ik dacht: ik wil het niet zien. Ik wil het best over praten, ja. maar ik wil het niet zien. Maar ik ben nooit, nooit de barricade opgegaan. En toch heb jij ook een stem waarmee je dat volgens mij goed zou kunnen. Dat is heel belangrijk: hè? teksten en een stem. Jawel, maar uh, ja, je moet het willen en kunnen, ja. uh, zou ik zeggen. Ja. Maar ik bedoel, er zijn zoveel aanleidingen om actie te voeren. Jullie hebben dit al uitgelicht destijds. Het was dus niet vergelijkende wijze. Het is gewoon nu is de druppel die ja. daarmee doet overlopen. Ja, gaan nee, we maar ik bedoel, doen. er zijn veel problemen waar je, je boos om kan maken en ja. waar je actie voor zou kunnen voeren. Maar, het is maar, maar één, dit moment, één moment dat je kunt zeggen: en nou gaan we het doen. Ja. Want meteen daarna kwamen de mensen naar ons toe van ja, maar in Tibet is het ook niet best. Ja, Zeiden ja, we nou doe jij Tibet? Ja. Ja. Want je kunt maar één ding tegelijk doen. Hmm. En wat het, het is alleen. Nogal gelukt, omdat we merkten dat het ene bedrijf na het andere mee ging doen. En op een gegeven moment kon je er ook mee gaan spelen. Dan, dan, uh, dan duurde het nogal lang voor McDonald's over de brug kwam. En dan maakten we bekend dat uh, Burger King op het punt stond om mee te gaan doen. En dezelfde middag hadden we een fax van McDonald's, wij doen mee. En zo is het allemaal, allemaal is dat mee gaan doen. PTT, ja. VND, NS, alles. En het hele land was, was ja. hier woedend. En ze waren weer boos dat wij woedend waren uiteindelijk, dat was eigenlijk, eigenlijk wel, ja. ja. Edwin Peek, Robin Hazen staat in de finale van een uh, prestigieus tennistoernooi in Gustaat in Zwitserland. Ja, en hij heeft het heel lastig. Hij kijkt nu tegen een matchpoint aan tegen Mikhail Yusni, de Rus, tegen wie hij in de finale staat te spelen. Eigenlijk heeft hij nog geen echt goede kans gehad om de Rus het lastig te maken op zijn opslag. En nu is er dus een matchpoint voor Mikhail Yusni, die serveert. En nu de fout maakt met de voorrend. En daarmee mist hij de tweede kans al om de wedstrijd uit te maken. Dus was 65 minuten gespeeld. En Hazen heeft het dus heel moeilijk om kansen te creëren op de opslag van de Rus. Zijn eigen opslag loopt wel goed. Maar op de belangrijke momenten is Jus niet beter. Er zit veel meer drive in zijn slagen. Heel veel druk en daar kan Hazen maar moeilijk onder vandaan komen. Nu zit Juice in de tiende game van de tweede set. En dan is er weer een ace voor Mikael Jusni en is dit matchpoint nummer 3. Jusni 31 jaar, heeft al acht titels gewonnen... en speelt zijn zijn twintigste finale. En dit is pas de derde finale voor Robin Haase. Won er wel twee in zijn carrière. Matchpoint nummer 3. Goed geserveerd door Jusni en een enkelhandige backhand. Heel mooi gespeeld door de Rus... Hazen gaat nu naar de voorhand en probeert te forceren en dan gaat de bal in de tramrails. En dat betekent een misser van Hazen en de toernooiwinst voor Mikael Jusni. Hij verslaat Robin Hazen, de Nederlander, verliest voor het eerst in zijn carrière een finale. Jusni wint in Zwitserland. Kassie terugkijken met Ron Vergouwen. Rupert Murdoch begint binnenkort de Nederlandse tv-zender. En wij denken dat dat voor het eerst is. Nee, dat is niet waar. Onthult Ron nu. De roerige geschiedenis van de Nederlandse televisie. TV is een centrum. Vergauwen blik terug. In Cassie. Terugkijken. Even een heel kort lesje TV-geschiedenis. In 1995 krijgt ons land naast de Luxemburgse RTL-zenders nog een paar commerciële TV-stations, zoals Veronica en SBS6. Maar mediabedrijf Wegener Arcade van Herman Heinsbroek, weet u nog wel, die wil ook op tv. Hij lanceert daarom twee zenders. Het ene kanaal gaat TMF heten. En het andere krijgt een hele spannende programmering. Josie Boots. Wordt u al geholpen? Een Secret Army. Het beste uit 40 jaar televisie? TV 10 Gold. In tegenstelling tot TMF slaat deze herhaalzender totaal niet aan. De naam wordt nog even aangepast naar TV10. Niet te verwarren met die mislukte zender van Joop van den Ende. En er komen wat Nederlandse programma's. Maar ja, of dat nou het verschil maakt? Goedemiddag en welkom bij TV10. Straks vergen drie kandidaten weer het uiterste van zichzelf in vijf op een rij. Daarna griezelt een filmdiva van de stem van haar chaperone Tony in I Dream of Jeannie. En twee moordenaars en een taxichauffeur zetten een val voor de cent. Ja, en Heinz Broek wil dus af van het station. En toevallig wil de Amerikaanse mediamagnaat Rupert Murdoch... juist Nederland gaan veroveren op dat moment. En na snelle onderhandelingen krijgt Nederland eind 1998 Fox... De zender mikt op nummer 8 op de afstandsbediening. Straks de Late Show met David Letterman. Daarna actie in Acapulco Heat. Zometeen eerst op Fox 8, Joe Brands Commercial Breakdown. Maar Fox heeft de ambitie om een hele grote zender te worden. En dus, er komt onder meer een Nederlandse quiz. Natuurlijk met een eh, lekker wijf. Splits, ik ben Beertje. Nou, ben maar even aan de naam en de verschijning. Want vanaf vandaag gaat u het elke avond met mij doen. Er is ook een zeer intelligente mannen-talkshow. We gaan het vandaag hebben over seks. Het is een ingewikkeld. De nieuwe talkshow Fox Forum. Dinsdag om half tien op Fox 8. En verder nog een Nederlandse comedy en een reisshow met het Nederlandse tv-talent van die periode: Katja Schuurman. Dit was Fox Doors. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. En uh, tot de volgende keer. Fox had ook graag willen bieden op de voetbalwedstrijden en de samenvattingen. Maar ja, die lagen na het Sport 7 debakel net weer vast bij de NOS en ook bij Canal Plus en SBS. Het enige dat Fox nog kon krijgen waren de integrale wedstrijden van de Eerste Divisie. Waar, ja, met alle respect, niemand naar keek. Maar de Foxbaas vertelde bij Barent en Van Dorp dat daar een strategie achter zit. Peter Vis, adjunct-directeur van Fox 8. Jullie zenden op dit moment de Eerste Divisie-wedstrijden live uit. Daar wordt ik die Nederland over gedaan van wat zijn ze mee bezig ik kan me er wel iets bij voorstellen omdat het natuurlijk toch uh, ja, wat een hoop mensen roepen van een overkill is aan de andere kant op de een of andere manier voldoen we daar toch wel in een bepaalde behoefte en het is voor ons kijken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst uh, misschien wat andere dingen op te pakken maar de grootste gok neemt Fox met de soap Goudkust Goudkust gaat verder bij Fox de serie kwam van SBS 6, maar die wilde na vier jaar af van de soap omdat die te duur is. En producent Joop van der Ende probeerde Goudkust... eerst nog even aan de NCRW te slijten. Die zocht op dat moment ook iets voor zeven uur s'avonds. Maar de omroep vond al die verhaallijnen rond losgeslagen jongeren en homo's... toch niet zo goed bij hun achtergrond passen. En ze kozen daarom om man bij het hond te gaan maken. En dus ging Goudkust naar Fox. We gaan door met. Toch lijkt het er heel even op dat Goudkust redelijk wat kijkers naar Fox trekt... totdat concurrent Veronica, het kijkcijferkanon van dat moment... recht tegenover de soap programmeert. En vast. Big Brother is begonnen. En tja, die 200.000 kijkers die Goudkust overhoudt... die wegen niet op tegen de kosten van, hou u vast, 15 miljoen gulden per jaar. Daarbij slaan de andere probeersels ook niet echt aan. Begin 2001 is het Nederlandse avontuur van Rupert Murdoch voorbij. De zender Fox stopt en dat wordt overgenomen door SBS. En die hebben besloten om de stekker eruit te trekken. Al nou, Dus een huilend soapsterretje dat haar baan kwijt was. Ja, en waar ooit Fox 8 zat, daar zit nu Veronica. En we hoorden al een tijdje niets meer van Rupert Murdoch... tot een paar maanden geleden. Nederland krijgt er een nieuwe televisiezender bij... Hij is van Rupert Murdoch en met voetbal willen ze heel groot worden. En of het Fox nu wel gaat lukken, ik vraag het me af. Misschien gaat Fox wel weer samenwerken met SBS. Want ja, zoals we weten kunnen die ook wel wat hulp gebruiken. De geschiedenis rond John de Mol heeft ons in ieder geval geleerd... dat zelfs een mediamagnaat zich best twee keer aan dezelfde steen kan stoten. Kastie. terugkijken. En als je terugkijken is ook terug te luisteren. De even het onderdeel Kassie kijken, aanklikken. rond van Gouwen. Peter van Brugge, je houdt ermee op bij de KRO. Ja. Je moet ermee ophouden, 65 word je na 35 jaar ga je daar weg. Wat ga je doen? Ik heb 300 uh, hele bekende popartiesten geïnterviewd. Die wil ik in een in boek proberen samen te krijgen. De eerste regel van het boek is... kun je me de campingboter even aangeven, vraag Sting. Dus dan weet je wel ongeveer, het zijn geen gewone interviews. Het zijn echt ontmoetingen. Ja. Daarnaast wil ik een uh, videoserie gaan maken... over de historische scharnierpunten in Europa. Austerlitz, Ieper, dat soort. En uh, radiomaken. Dus Luister. het wordt een soort geert, Mark. He? Nou, dat, dus, zou, dat zou leuk zeggen. zijn. Ja. Nou, ik wens je een heel plezierig leven na de KRO. Fijn dat je hier was. Dank je wel, Gavond. Seffen zometeen de oud voetbaltrainer in het tweede uur. Tot zo dadelijk. De perstribune is een programma van Max.